1 uur. Levy van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft met Boris Johnson gebeld... om hem te feliciteren met zijn aantreden als premier van Groot-Brittannië. Trump zegt dat ze het met elkaar hebben gehad over een nieuw handelsakkoord... dat nodig is als de brexit een feit is. Volgens beide leiders is de brexit een grote kans... om de economische banden tussen de VS en Groot-Brittannië te versterken.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 In Libië zijn de lichamen van tientallen verdronken migranten aan land gebracht. Volgens hulporganisatie De Rode Maan zijn er 62 lichamen uit het water gehaald. Gisteren verdronken voor de kust naar schatting 100 tot 150 opvarenden van drie boten die aan elkaar vastzaten. Vermoedelijk waren er bijna 400 mensen aan boord. Libische vissers en de kustwacht wisten nog zo'n 140 migranten te redden. Stichting Wakker Dier pleit voor een nationaal hitteplan voor dieren... Daarmee zou een betere koeling van stallen moeten worden afgedwongen. De afgelopen dagen kwamen er duizenden kippen en varkens om doordat ventilatieapparatuur uitviel. Volgens zwakke dier hebben boeren zich het afgelopen jaar onvoldoende voorbereid op extreme hitte. Ook onderzoekers van de Wageningen Universiteit pleiten daarom voor meer technische aanpassingen in de stal, zoals een generator die meteen aanspringt zodra de stroom uitvalt. Het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen wordt het in het zuidwesten 23 tot 27 graden. In het noord en oosten blijft het tropisch met 30 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. 100% van de scheidsrechters wordt uitgescholden. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de scheidsrechters en sieren.